Wat ik me afvraag, meneer Als alles zo onfeilbaar is, waar heeft u dan nog een veiligheidsbeamte voor nodig? Dat is een goede vraag. De opslagplaats van elementalen die u net gezien hebt, is niet het enige dat we hier hebben. Zoals u al zei, terecht, de beveiliging van de kluis is onfeilbaar. Dieven maken geen enkele kans. Hij beschermt door zeven verschillende soorten alarminstallaties, verspijkt over het hele gebouw.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 Dat betekent dat we onze elementalen uit de veiligheid van de kluis moeten halen en overbrengen naar de fabrieksvloer. En op dat punt zijn wij kwetsbaar. Iedere dag gaat er zo voor duizenden ponden aan materiaal rond. Tjie. Maar hoe kunt u er nou zeker van zijn dat ze hun werk niet mee mij naar huis nemen? Meneer Robson, ja in orde, Bradford. Ik heb het ook gehoord. Dit beantwoordt meteen uw vraag, Sergeant.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 We zien elkaar wel weer. Tot ziens. Dat denk ik niet. Zo, dus dat is Sir Jean Derry. Ja, wat denk je van hem? Nou, een stuk ouder dan ik me had voorgesteld. Die man is ietsje een ouder dan ik. Precies, meneer. Ik bedoel, goede granade, hij ziet er minstens tien jaar ouder uit. Maar zijn lichamelijke conditie laat ook nogal wat te wensen over. Die man is minstens twaalf kilo te zwaar. En een drinker.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 Hoeveel heeft u nou voor die aansteker betaald? Vijf pond tien. Vijf pond tien? Ha, ik kan u er een eentje helpen. Precies dezelfde en twee maal zo goed. Dertig shilling. Ja, maar dit is er een van u. oh, oh ja. Nou, ik kan van dichtbij zien. Ja, dat is een van die hele duren. Daar heb je een kopie aan gehad. Ja, ja, het is goeie. Stel uh, waar wil zijn hoogheid me over spreken? Dat zal u zonder twijfel vertellen als u binnen bent. Ha, kom op, vertel het me dan nou maar. U weet dat ik dat niet mag. Ik respecteer het vertrouwen van de kolonel. 70 te kort in mijn kas? <laughs> Bedankt dat u het me gezegd hebt, kapitein. U weet dat ik zoiets niet gezegd heb. Als de kolonel dit zal horen, dan. Mooi, hè. Ja, kolonel. Ja, die is hier. In orde. Wilt u maar naar binnen gaan, Suzant? Ja, dat zal ik zeker doen. Morgen, kolonel. Ga zitten, daarin. Ga zitten.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 Accountants. Heb ik die dan niet genoemd? Nee, ik hoor wel. Alsjeblieft, assiant. Dank u. Ik zal even natellen voor het geval u me te veel heeft gegeven. Dat is 10, 20, 30, 40. 40, 40, 40, 40. Oh, wacht even, wacht even. Kijk eens. Nog eens drie pond. <coughs> Moet in de voering van mijn jasje gekomen zijn. Ik had ze bijna over het hoofd gezien. Dank u. 65, 65, 68, 69, 70.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 Dank je. Ja, Gerees, ik uh, heb gesolliciteerd aan een baan als veiligheidsbeamte bij Consolidated Silversmith. Dit krijg jij nooit. Waarom niet? Ze kennen me toch niet. Ik zag mijn oude slaapkwartier. Het is nou volgepakt met bare goud. <laughs> Kende u, Grace, dan tijdens de oorlog, als sergeant? Ja, niet zo goed als ik gewild had. Ze was toen een mollig knap vrijwilligstukje dat de boeren hier heel... Het... Haar pompoenen waren het voorwerp van veel afgeheids in de kazerne. Ja, dat kan je wel zeggen. En hoe staat het met het betalen van de drankjes? Zo ik ben ik niet, Grace. Ja, alsjeblieft. Hou de rest maar. Dat is te kort. Hè? Ja, is te weinig.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 En in de zachte bomen was er dan niks te zien. Oh. Tja. En zelfs als je de plaats van inslag vond, kon het toch een hele tijd duren voordat je de bom had. Ja. Zo was dat. En ondergronds, jongen, dan gleden ze aan alle kanten uit. En bleven ver uit de buurt van waar ze erin gingen, liggen. machtig. dat heb ik nooit geweten. Op, op een nacht lag ik in mijn kleine oude lege krippie in dat goudwinkeltje te dromen dat kreis bij me was.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 Zouden we dat door kunnen met explosieven? Wat zou er nog allemaal moeten gebeuren. Uh, het is ondergronds. Je zou er een tunnel naartoe moeten graven. Jezelf naar binnen blazen. De alarmsystemen onklaar maken. En daardoor het politiecordon slippen. Dat is alles. En toch denk ik dat het ons lukt. En hoe? Stel je zich voor. Alleen maar voorstellen hè. De werklui leggen als ze morgen aan het werk gaan.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 Het gebeurt daar buiten. Ja, dank ja, hey. nee, nee, ja. Ach, Sir John Derry! Neem me niet kwalijk dat ik zo bij u binnenval? Ik ben bang dat er geen tijd is voor beleefdheden. Het gebouw wordt geëvacueerd. Het, het gebouw wordt wat? Twintig minuten geleden kregen we een telefoontje van uw werklaar. Ze hebben een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. Kan ook gevaarlijk zijn. Als hij afgaat, neemt hij het hele gebouw mee. We gaan proberen hem ter plaatse te demonteren. Wil jij hier iets van, Bradford? Uh. Nee meneer, ja, neem me niet kwalijk sergeant, maar ik kan geen risico nemen. Ik moet eerst met de politie in verbinding stellen. De is er al, luister maar. Ik herhaal, er is in dit gebied een onontplofte bom gevonden. Er dreigt mogelijk vervaar. U moet dit gebied... Ik wel Ik herhaal... Wegwezen, maar. we hebben geen tijd meer. Moeten we doen meneer Robson? Volgt u, u mij maar. ter mededeling van de politie. Meneer Robson, komt u maar. Er is in dit gebied een plekensgevaar ontplofte je... bomgelof. Meneer Robson, u. Er dreigt mogelijk gevaar. U moet dit gebied onmiddellijk verlaten. Hier volgt de mededeling van de boek. Doorlopen. Doorlopen als de gebied de toekomt. Doorlopen. Zes dat Berrie? Ja? In orde, Waarom ja, Bent op... u hier, Sergeant Derry? Namens en de heren van Ja. Het. Zes, hoeveel u. tijd denkt u dat van u en uw mannen, u mannen, u mannen nodig hebben? Ik wou ja, dat ik het wist. De bom ligt moeilijk en er zitten muren vast. Ach, zo. We okay, proberen dan we een gat naar het ontstekingsmechanisme te graven, maar dat zou wel eens flink diep kunnen liggen. Misschien een paar uren, misschien dagen. Als het dan toch moet gebeuren, dan hoop ik dat het u dit weekend lukt. Ik hoop dat ze werken de lichten uit te doen. Waar is Bradford? Met alles materiaal alles van de is terug in de kluis, meneer Robson. Uitstekend. Nou, ik denk dat we het vandaag wel gehad hebben. Z zet het tijdslot op. Maandagmorgen, half negen. Ook voor elkaar. Uh, hoe ver zijn ze met de medailles gekomen? Uh, we zijn er al vijf voor klaar. Als we maandag weer kunnen beginnen, dan krijgen we het voor elkaar. Goed, ze, als je het klokslot uh, hebt ingesteld, maak dan dat je wegkomt. Uh, ja, Want de regels wijven voor dat ik de laatste ben die het hand verlaat. Er is buiten ook een wc, Jenkins. Laat ons nog niet allemaal wachten! Ik heb het gevoel. Doorlopen, alstublieft. Ik nog eens Godsdag door mensen. Dank u wel. We zijn er, geloof ik, kort. prima. Een beetje meer pit, Ja, ja. We moeten ja, ja. nog een end. Ja, corporaal. Corporaal, vriendinjes. Hallo, Sergeant. Komt u ons een handje helpen, de meerdere levert de hersens, niet de spieren, corporal. Yes. Alleen zijn aanwezigheid al zet zijn mannen aan tot grotere inspanning. Hoe gaat het? Nou, niet zo gek. Het is makkelijker dan Vrezer eigenlijk verwachtte. Waar zit u? Ja, laten we naar de boom kijken. Zo, dat is niet gek. Wie heeft die gemaakt? Ik, ik heb het gemaakt. Ja, ja maar kom er niet mee, jongen. Alleen, hij moet nog een klein beetje meer achterover hellen. Ja, we zijn bezig. Nou, ik hoop dat ik er ook nog zo goed uitzie als ik bijna 40 jaar onder de groene zoden lig. Die hoef ik niet van dichtbij te bekijken. Ja. Hé, hey, moet daar boven eigenlijk geen schild wachten? Ja. Nee, natuurlijk niet. Hoe minder mensen erbij betrokken zijn, hoe beter. Ja, Trouwens, de politie laat niemand door. Nee. Zeg, is uh, iedereen naar het gebouw? Iedereen. Het was zeer ja. indrukwekkend. Geen spoor van paniek. Ik ben er trots op Britten zijn. He, he. Nou, nou, nou, nou. Zeg, uh, Sezant. Ja? Even uitblazen, hoor. We moesten ja, nou maar eens dus met dat schutten beginnen. Met dat schutten? Met, dat stutten. Met dat stutten? Ja. Ah, dat is goed, ja. Ach, Sezant, zou u wel van dat hout naar beneden willen gooien? Ja, dus ja niet je op volgende. kop, hè? Is dat alles wat je hebt meegebracht? Ach, dat is toch meer dan genoeg? Meef ja, u het even maar na. tegen mij, had. Die minder dan geen tijd hebben bij de kluis. Huzes, Die zwijt als een rund. Goedemorgen, ja, goedemorgen oh. sergeant een Mooie dag vandaag, vindt u niet? Klinkt. Eh, ik zoek sergeant Derry. Schijnt niet in zijn kantoor te zijn. Ja, voor de verandering hebben we eens werk voor hem gevonden. Hij is bij Consolidated Silversmith. Waar? Ja, u moet er toch wel eens van gehoord hebben... dat uh, grote witte gebouw op het uh, industrieterrein in het hey. noorden van de stad. Oh, ja, dat ken ik. Wat doet hij daar? Een bom opgraven.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 Het lijkt me fascinerend expert aan het werk te zien. Korporaal! Ja, Fraser? We zijn er! Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Ik stond op metselwerk. Oké, okay. kom eruit en laat mij de bekisting afmaken. Oké. Okay. Wat is er, korporaal? We hebben de kluismuur bereikt. Nou al, dat is terug. Zitten we op de goede plaats? Ja, Fraser is niet gek, Sergeant. Hij weet heus wel wat hij doet. Nou, hij gaat er beter zelf even in gaan om het te controleren. Dat zou ik niet doen als ik u was. Dat is niet groot genoeg voor u. Denk om die zijkanten! Kom eruit, Sergeant! De hele boel komt naar beneden. Hoe is het met Fraser? Fraser, alles in orde, hè? Fraser! Sergeant. Help even. Let niet op het zand, en trek hem er alleen maar uit. Oké, okay, Frezer. Alles is in orde. spijt <coughs> uh, me, bijbouwen, jongen. Het schijnt dat dit niet zo zwanger ben als jij. Hij uh, heeft niks, sergeant. Nou. Hoe groot is de schade? Ja, dat kon erger. Sergeant, als u iets anders <coughs> te doen hebt, dan klaren Frezer en ik een weintje ondertussen even. Hey, ik, ik help jullie. Als sergeant. Uh, uh. Goed dan. Kom op, Fraser. Ja, yes. Pak eens rip. <coughs> wat een stofje. Moeten die mensen niet wat meer naar achteren, inspecteur? Je hebt gelijk, Bradford. Agent! Ze staan nog steeds dichtbij. Ze moeten achteruit. De commandant komt hierheen, inspecteur. Ja, ik zie hem.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 De explosieven zijn onvoorspelbaar. Speciaal als ze al lang al op de grond hebben gelegen. Mm. Ik geef er de voorkeur aan geen risico's te nemen... Mm. en de bom buiten de bebouwde kom te brengen. U neemt de noordelijke route de stad uit? Ja, yeah, daar zitten de minste bochten in. Yeah. We hebben contact opgenomen met de verkeersleiding. U krijgt vrijbaan. Al het andere verkeer zal worden tegengehouden. Wat een service, inspecteur. Nou, ik ga er nou maar vandoor. Mijn mannen zullen niet weten waar ik blijf. Ik moet terug naar mijn ontsteking. Ik zou er nog voor geen miljoen met die willen ruilen, sergeant.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 Ik verhelp! Wat is er? Zie ik er goed uit. Hoezo? Er staat een televisieploeg boven. Jongens, dit gaat de geschiedenis in als de misdaad van de eeuw. Drie kwart miljoen pond aan ongemunt goud en zilver op klaarlichten dag gegrapt. En met medewerking van de politie. Ja, het is werkelijk uniek. Het is uniek dat ze u werkend aantreffen, sergeant. Volgende zak graag. Of heb je er nog nodig? We gebruiken ze allemaal. We op dit werk niet te beknibbelen. Over een maand ga ik de dienst uit, corporaal. Een oude man verdient een beetje inderdaad. Ach ja, ik had eigenlijk uw lichtstoel mee moeten nemen, zeker. De laatste zandzak, alsjeblieft. Ja, doe maar. Ja. Dank u. Ben ik blij dat het achter de rug is. Ik ben hier gebouwd voor dit soort werk. Wat ga jij met jouw deel van het geld doen, vrezer? U wilt er met de lucht in gaan, z'n zand. moet u nou tegen me praten, terwijl ik die slagpijpjes aan het verbinden ben. O, sorry, oude jongen.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 8, 7, 6, 5, 4. Ze komen eruit! Geef mij die kijker, Bradford. Ja, een ogenblikje, meneer. Ik, ik geloof dat er wat gebeurt. Ja, dat is nou precies waarom ik me hebben wil. Niet als alles voorbij is. Alsjeblieft. Twee zijn eruit. En daar is de derde. Ze gaan achter de bal liggen. Dan moet de ontploffing zo komen. Liggen, allemaal liggen! Zo, dat is achter de rug. Wat is dat voor lawaai? Ik denk dat het, dat het al langer meer in uw kluis is, meneer Robson. De schok van de explosie moet het we in werking hebben gezet. Dat we dat het spijt me, maar verder dan hier mag u niet. Bent u inspecteur White? Inderdaad. Mijn naam is Parsonson, militaire politie. Wij hebben telefonisch met elkaar gesproken. Ja, prettig kennis met de maken sergeant. Niets aan de hand, hoop ik. Nee, nee, nee, nee. Ik wil alleen even met sergeant Derry spreken. Als u wilt, had ik hem even oproepen. Nee, nee, dank u. Ik loop er wel even heen. moet een verrassing zijn. Sergeant. Ja, als je me vertelt dat iedere zandzak die we erin stopte, er ook weer uit moest, was ik op mijn strepen gestaan. Het zijn er niet veel meer. Dat zeg je al een hele tijd mannetje. maar ik weet hoeveel ik erin gegooid heb. Het <coughs> dat wordt een beetje riskant. Hm, ik zal even gaan kijken. Ja, het is niet geweldig, maar het houdt wel. <coughs> Er is hier beneden zoveel stof en vuiligheid dat ik geen donders zie. Ja, is het wel genoeg, strand? Ik denk dat ik erna wel doorheen kan. het zeker? Hij weet wat hij doet. Het is niet nodig de hele boel te laten instorten omdat hij haast heeft. Het is wel goed, ik red het wel. Nou zullen we het gauw weten. Ja. Kom op, frijzer. Schiet op. Help hem even. Hij komt eruit. Ah. Ah. Ja, zijn we slaan Zijn we er door of niet? We zijn er door Zijn we hier soms naar op zoek, sergeant? Ah. Een baargoud, goud, vrezen? Je bent een krankzinnig genie Nou moeten we alleen maar even inpakken en wegwezen Sergeant Terry Nee Het is Parsonsen Dat moeten we doen? Geen paniek Wil je blijven in de tunnel? En ik zal proberen hem af te boeien Sergeant Terry Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja Blijf daar ik kom naar de boven. Dat hoeft niet. Ik kom al naar beneden. Oh. Het is een buurt. allemaal? een instorting. Vooruit, help me. Pasenzaan. waar ben je? Hier. Beneden. Ik oh. oh. kan verdomme niks zien. Alles goed met je? Nee.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 Ja, die omvang. Hij is veel groter dan de onze. In ieder geval, ouder. Blijf daar niet zo staan, jullie. Haal we eruit. Blijf doodstil liggen, oude jongen. Probeer niet te bewegen. Als dat verdomde ding de lucht in gaat, vertelt niemand van ons het na. Wat denkt u ervan, sergeant? We kunnen hem daar niet laten liggen. Weet je, dit zou wel eens geluk bij een ongeluk kunnen zijn. Houd hem een poosje bij ons nek. Ik ga naar beneden en plutsen een beetje aan die bom. Terwijl jij en Flees de kruis leeghalen. Oké, okay. en met een beetje geluk kunnen we dat toch er voor elkaar krijgen. Oh. Oh. Oh. Laten we eens even naar je kijken, Jill. Het is mijn been. Probeer je voet te bewegen. Oh, oh, oh. Volgens mij is hij gebroken. Ik kan dat ellende ding niet van me afhalen. Niets voordat ik zeker weet dat het veilig is. Uh, uh, Heb je verstand van die dingen? Uh, nee. Dat is jouw afdeling ook niet hè? <laughs> Ik zet mijn toverdoos even hier neer. Uh. Nou, laten we eens gaan proberen je kennis een beetje aan te vullen. Deze standaard. Uh.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 Ik wil er niet af. Ah, moet je er nou zo hard op slaan? Als je je verstand gebruikt, doe je dat zeker niet. Het is het slechtste wat je doen kunt. Als met je voet onder zo'n ding zit, is nog net even slechter. Op een andere manier is er geen beweging in te krijgen. Dus, of ik zaag je been eraf. Of ik probeer het nog een keer. We gaan eerst op de harde toer. Je hebt geluk. Hallo dat dat lukt. Ja. Zo. De bevestiging ring is eraf. En nou eens kijken wat we hier hebben. En? Het is er een van een schoktype. Huh? Ze activeerde de bommen vlak voor ze het vliegtuig verlieten door ze een kleine elektrische lading te geven. En die werd opgeslagen in een condensator en op het moment van inslag werd het circuit gesloten door een trilschakelaar En af ging je bom. En soms, zoals in dit geval, werkte het niet. Totdat het manieke van de explosieve opruimingsdienst komt opdagen en er een beetje aan gaat rommelen. We ziet er niet altijd best uit. Voor ja. mij gaat het best. Schiet jij nog maar een beetje af. Die twee draadjes. Ja, ja. Welke zou ik nou moeten doorknippen om het systeem te onderbreken? Ja. Neem ik de verkeerde? Onmiddellijke pijp. Ja. Je lijkt me nogal een sportieve kerel, Jan. Jij mag kiezen: ja. linker of rechter. Ja, idiot! Weet jij dat dan niet? Ja, dat mag je toch niet zo dik, man. Ja. Het mag niks uit.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 Weet je dat er verhalen verteld worden over de bom waar je naam op staat? Oh. Toen deze bom zo'n 8 of 39 jaar geleden gedropt werd, zat ik in die kluis een paar meter verderop. Oh. Als deze ontsteking toe gewerkt had, dan zat ik u nou niet meer. En na al die jaren komen we elkaar weer tegen. Uh. Ik geef hem een tweede kans. Ja, als, je, als jij niet tegelijk kan praten en werken, dan zou ik dolgraag willen dat jij werkt. Ik werk op je zenuwen, uh. Bijna klaar. Nou, sluit je ogen en bid. Want. Ah. Hij is eruit. Zult u maar even voor de patiënt graag. Sergeant Hou Houd nog even volking en loop vooral niet weg. Sergeant Ik ga even kijken wat mijn kolonel wil. We hebben het meeste eruit, Sergeant. Maar ik vertrouw die tunnel niet langer.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 De klaar is onderweg. Dan blijft die kala toch. Ja, daar is niet ah. zo ongeduldig. Maar ah, het hoeft al over. De Beetje achteruit, ja. Ho, ho jongens, niet te snel. aan links, links, ja. Ho, maar dat is hem. Slijt hem naar links. Hartje links. Hartje rechts. Ho, houden zo. Dat is precies raak. Ik zou zwaaien naar de mensen, jongens. Zwaaien en lachen. Lachen naar de tv-camera's. En, en kijk die Robson eens zwaaien. <laughs> graag gedaan, meneer Robson. Wat <laughs> een bekerel. Ik zou die graag in goed eens staan als die maandag de kluis doet. <laughs> Ik geloof niet dat een klein beetje meer snelheid ons op dit moment kwaad zou doen, corporaal. Langzamer. Want we stijgen haast op. Langzamer zeg ik toch. Kijk uit. Sorry sergeant. Ik wou alleen maar zo gauw mogelijk een flink eind in de buurt zijn. Ik was echt bang dat bij die laatste schok het goud eraf zou vliegen. Ja, daar hoeft u niet bang voor te zijn. Fraser klemt zich daar achterin met alle kracht eraan vast. Ik zal me pas echt veilig voelen als we vanavond op de boot zitten.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 Mag ik even bij u binnenkomen? Alsjeblieft. U kunt binnenkomen. Maar niet langer dan een paar minuten. Hallo, sergeant. Corporaal. Nou. Ik, ik heb het mooi in de soep laten lopen. Had veel erger kunnen zijn, sergeant. Ja. Dat moet het vast en zeker als de politie ons te pakken krijgt. Kijk eens op mijn knieën in die kast lichten.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 Nee. Ik, ik, ik heb pijn. Ik, ik ben erg zwak door al dat bloed dat ik verloor Ja, ik hoor het goed. Nou, tot ziens, jongen. Draag je met op de rechtzitting. Die halveren vasten zeker onze straf. Ik doe de groep aan vrezen. Ja. Yep. Kijk uit. Opzij. Oh. Voorzichtig. Oh. Hij heeft een gebroken mee. Zo, een vriend van u, om uw gezelschap te houden. Jean-Terry. Basesum. Oh, nee. Agent, ik voel me een stuk beter. Ik breng mijn kleren. Ik ga met Demi mee. Ik leg op het bureau wel een verklaring af. Zuster, wat is mijn broek? Zuster! Ik hebt geluisterd naar De Blindganger. Een hoorspel geschreven door Rodney Wingfield en in de vertaling van Loes Mora. De rolverdeling. Robson, Wim Hoddes. Bradford, Ad van Kempen. Corporaal Stringer, Wim de Meijer. Soldaat Fraser, Ben Hulsman. Kaptein Moore, Paul van Gorkum. Coronel Bellew, Johan Sierach. Sergeant Pasensen, Hans Karsenbarg. Grace en een dokter, Joker Reitsma Hagelen. Waard en een inspecteur, Frans Koppers en sergeant Derry, Wim Wama. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Raymond van Maarseveen. regie, Hero Muller.